12 uur. Mark Hocken met het nos Journaal. PVV-jager Kadisha Ariep blijft voorzitter van de Tweede Kamer. Tot 10 uur vanochtend konden kamerleden zich kandidaat stellen, maar niemand anders heeft zich gemeld. Morgen wordt Ariep officieel benoemd, maar dat is een formaliteit. Ze is sinds januari vorig jaar de voorzitter. Ariep volgde toen VVD'er Van Miltenburg op, die opstapte in de nasleep van de tevendeal. De gezondheidsraad vindt dat embryo's mogen worden gekweekt voor onderzoek. De Raad adviseert de regering om de embryo-wet aan te passen. Het kweken van embryo's uitsluitend voor onderzoek is nu niet toegestaan. Volgens de Gezondheidsraad moet dat wel kunnen... als het onderzoek is gericht op het voorkomen van ernstige aandoeningen... en als er strikte voorwaarden aan worden verbonden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet geen reden... om in slachthuizen strenger te controleren. Onlangs werd duidelijk dat in een slachthuis in de Belgische stad Tielt... varkens zwaar werden mishandeld... In Nederland is de kans daarop erg klein, zegt de NVWA. Dat zou komen doordat alle dieren in Nederland... voor de slacht worden gekeurd door een dierenarts. Onderzoekers hebben in het wrak van de Zuid-Koreaanse veeboot Seewol... waarschijnlijk lichaamsdelen gevonden... van een van de slachtoffers van de ramp in 2014. Het schip werd afgelopen weekend boven water getakeld. Het wordt nu naar een haven gebracht... waar verder wordt gezocht naar negen vermisten. Bij de ramp met de Seewol drie jaar geleden... kwamen 304 opvarenden om het leven. Cristiano Ronaldo is voor het eerst de best betaalde voetballer ter wereld. Hij staat bovenaan de lijst van het tijdschrift Frans Voetbal. Ronaldo zit op een jaarinkomen van 87,5 miljoen euro. Daarmee gaat hij Lionel Messi van FC Barcelona ruimschoots voorbij. Neymar, ook van Barcelona, staat op plaats 3. De bedragen worden berekend op basis van de bruto salarissen, bonussen en reclameinkomsten van het lopende seizoen.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 Er is wat vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Dorp 2 kilometer, vertraging zo'n 5 minuten. Hij heeft te maken met de afsluiting van de Schippeltunnel richting Den Haag. Die blijft in ieder geval tot in de middag gesloten. Omrijden kan over de A9 en dan de A5. Er verder wat vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 3 kilometer file met een vertraging van 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en het is een werkdag vandaag. Het is dinsdag. Dus ja, dan is het een werkdag. Zo gaat het in het leven. En de zon schijnt. Hoe lang het nog duurt, weet ik niet. Maar dat horen we straks wel in het nieuws en zo... Maar in ieder geval schijnt hij nog steeds. En het is lekker buiten hoor. Heerlijk. Oh. Doe toch altijd wat met je. Als je de zon zo schijnt. Dan ben je toch altijd weer een beetje zo van. Ja, dat voelt wel even lekker. Hans hmm, hmm, hmm, hmm. luistert ook. Die zit druk aan het nieuws te, te klummelen. En... Oh, ze gaat wat zeggen. Hallo. <laughs> ja, goedemiddag. Zo, ben je er? Ja, ik ben er, ik ben er. Dat je binnen zit, joh. Ik denk, je zit wel buiten het nieuws voor te bereiden. Maar... <laughs> ja, dat is een beetje lastig. Die computerdraadjes, die rijken niet zo ver. Oh, is dat het? Oh. Goed, nou, we hebben weer een vol programma vandaag. Hè. We hebben straks om tien over half twee hebben we een interview. Ja, uh, we gaan straks uh, om, uh, om tien over half twee gaan wij contact zoeken met de middeleeuwen. Ja. Een beetje terug naar 1300 of zo. Uh, ja, gaan we doen straks. En dat lukt ook. We gaan gewoon naar... Ja, uh, der, uh, ja zoiets. 1300 toch is het? Ja, ongeveer. Uh, we hebben een, een, een nieuw talent vandaag. Ja, uh, zonde jongen. Dus, uh, en we hebben natuurlijk het regio nieuws. We hebben het recept. En we hebben de bioscoop. We mogen wel beginnen, want het is vol vandaag. Het is hartstikke vol. Ja, toch? Oh ja, ik heb ook nog een hele leuke 3 in 1 vandaag. Ja, dat is echt Dat is één nummer. Eén eh, één en hetzelfde nummer, maar in drie verschillende versies. Die alle drie volledig verschillend van elkaar zijn. En dat is zo leuk. Ja, dat kan ook in de 3 in 1. Dan krijg je de dood. Eén en hetzelfde nummer met drie verschillende uitvoeringen. Mits ze natuurlijk helemaal erg verschillend van elkaar zijn. Nou, dat gaat lukken. Dus eh, dat straks om eh, kwart over twaalf ongeveer. Maar we gaan eerst beginnen met Marian Faithful. Ja... Arme kind, ja. Ze nam ooit een liedje van de Stones op en, uh, nou ja... Nog een jaar later uh, had ze een dikke verhouding met Mick Zenger en dat was shit turbulent, mogen we wel stellen. Ze we werden opgepakt wegens drugsbezit, ze uh, we werden veroordeeld wegens drugsbezit. Uh, ook nog, wegens, geloof ik, of, waren seksuele uitingen en dat soort dingen, want ze uh, hadden overal scheid dan die twee in die tijd. Ja. Dus, uh, maar goed, toen ze dit liedje opnam, was het nog een onschuldig zangeresje. En het was haar allereerste hitje. En het werd geschreven door de Rolling Stones, dat alleen wel. As tears go by. nog, hè. Ze zou later uh, in de jaren tachtig nog uh, terugkomen als zangeres. Uh, maar na een leven vol uh, drank en andere genotsmiddelen... Uh, ...was haar stem al lang niet meer wat het uh, toen was. Er is dus een octaaf gezakt, geloof ik. Ik loon het een beetje lager. En toen had ze onderhanden nog een hit met The ballad of Lucy Jordan. Een nummer dat we ook kennen van Dr. Hoek en The Medicine Show. Jawel! Uh, Marion Faithful, en uh, dus, As Tears Go By. En de Stones, ja, de Stones. De uh, Beatles die kwamen natuurlijk uit met Yesterday, met violen. En toen, ja, toen vonden de Stones dat ze ook zo'n liedje moesten hebben. Dus uh, toen kwamen ze ook met een uh, liedje uh, achter van, op de achterkant van Nineteen Nervous Breakdown. Kwamen ze met een heel gevoelig liedje As Tears Go By, hetzelfde nummer. Ook met prachtige strijkers erachter. Ja, dat, zo zie je dat maar. Ja, sorry voor de Stones, maar ze liepen nog eenmaal vaak achter de Beatles aan. Maar dat uh, maakt niet uit. Uh, was ook een leuk liedje. En Steers, go En hetzelfde nummer. We gaan naar het Songfestival Day 2016. Ik heb hem een tijdje niet gedraaid. Maar hier is hij weer eens op. Oh, Jean.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 Now it's time to turn the page. Je zegt gewoon van als dit niet wint dan snap ik het helemaal nooit meer. Dat, dat, de, maar ja, in het, in het uh, Europese uh, gedoe allemaal en met, met uh, die landen die politiek allemaal op elkaar stemmen en zo is het altijd natuurlijk weer onzeker. Maar ik denk dat het heel moeilijk zal worden om dit te overtreffen. Dit is zo, zit zo verdomd goed in elkaar. En die meiden, die meiden die kunnen zo heerlijk en mooi zingen. Dat is echt ongelooflijk. Ook live, hè? dit is dan studio. Maar als je ze live hoort, dan, dan is het echt net zo fantastisch. Dus, Ogene. Nou, ik hoop dat we nu eindelijk gewoon dit jaar. 2017 dus. Hè? Ik zei, 2016. Belachelijk natuurlijk. Komt het zomer zomertijd. Maar eh, 2017 eh, is het natuurlijk. En, eh, natuurlijk. en eh, nou ja, als ze niet gaan winnen, dan... Nou, ik ga niet zeggen moed opeten. Kan ook niet, want ik heb geen hoed. Dus, vrij makkelijk. Maar, oké. Okay. 3 uh, in 1. Ja, 3 uh, in 1. Dat uh, moet nu. Dat is ja. nu aan de beurt. 3 ja. 1. En ik heb gekozen voor het lied Georgia on my mind. Moet u maar eens horen. Just an old sweet song keeps Georgia on the Sweet and came as moonlight through the brown. Much indeed. That was George on my mind. Three in eight. these back to you, baby. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song, Georgia on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through. Whole day Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, uh, Georgia.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 to reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Her the arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams, I see the road leads back. Ja. Drie versies dus van het uh, legendarische nummer dat uh, Hoagie Carmichael schreef... het begin van de 20e eeuw. En, ehm... Uh, um, dat heette Georgia On My Mind. En u hoorde er drie totaal verschillende versies van. En er zijn er nog veel meer, hè. Want ik, ik ken bijvoorbeeld ook nog een versie... van uh, de Nederlandse band The Maskers. Die hebben ook nog eens een versie ervan opgenomen. En zo zijn er nog wel meer. Ehm... Um, het nummer Georgia on My Mind, zoals dat van Ray Charles, de laatste die we hoorde. Uh, daar is eigenlijk nog wel een leuke anekdote over te vertellen. Uh, want uh, Brian Epstein liep met een assistent uh, in, door de platenwinkel in Liverpool en toen hoorde ze dit nummer. En toen zei Brian Epstein tegen zijn. Uh, uh, assistent, uh, meneer Taylor was dat geloof ik, uh, van dit wordt een nummer 1 hit. En die man die zei wel, nee meneer, dit wordt helemaal geen nummer 1 hit. Het is niks voor de jonge generatie. En binnen een week stond het nummer geloof ik op nummer 1. Dus Brian Epstein had daar toen de tijd een zeer gevoelige neus voor. Voor het maken, het, het uh, benoemen van hits. Dat was de versie van Ray Charles. En daar is ook van nog iets anders over te vertellen. Want ik geloof zelfs dat het liedje nu officieel het volkslied van de staat Georgia in de Verenigde Staten is. Daarvoor hoorde u een hele oude versie. Van Django Reinhardt met de Hot Club de France. Met Stefan Grappelli op viool. En eh, dat was een, dan echt de oudste versie ervan die ik kon vinden. En daarvoor ook wel weer uniek. Een live opname van... De Spencer Davis Group. Die hebben het nummer ook. eens uh, een keer opgenomen als B-kantje van, uh, van een single. Uh, ik weet niet meer welke. Maar dat is niet zo belangrijk. Maar dit was een live uitvoering daarvan. Met uh, Steve Winwood. Nog zeer jong. Dat was toen een jaar of 16, 17. Uh, op Hamilton. En dat, was, dat vond ik zo geweldig. Hoe ik dat hoorde. Uh, want ja, toen al was hij een zeer begnadigd uh, Hamilton-organist en natuurlijk ook zanger. Toen als heel jong ventje zelfs. Hij is heel jong begonnen. Stevie Winwood dus samen met de uh, Spencer Davis Group in Georgia On My Mind. En Georgia On My Mind was dus het onderwerp van onze 3-in-1. Van vandaag. Zometeen komt het nieuws draai eens nog even een plaatje, want ze is nog even bezig. En uh, dus komt er zo aan. Eerst nog even een plaatje. En dan krijgt u zo het regio nieuws van ons. Jawel, zo zijn we ook weer. Dit is a Big Bill Bruesie. Glory of love. Take a little Let your poor heart bleed Baby little bud, baby That's the glory of love Cry a little, sigh a little Let your cloud roll by Baby little bud, baby That's the glory of love Long as thou, just the two of us Have the world in charm Long without just the two of us Hold each other's arms Baby, now win just a little Lose a little Sometime I had the blues, baby Little bud, baby That's the glory of love Charm Long is daar, just the two of us. Hold each other's arm. Baby, now win, just a little, lose a little. Sometime I had a blues, baby, little, but baby. That's the glory of love. Ja, leuk. Wat een aparte muziekrijver hier vandaag. Uh, ja, dat uh, <coughs> Dat mag ook, dat is zo leuk. En, uh, Big Bill Brunzi was dit. En we het heette uh, The Glory of Love. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja. In veel pretparken en dierentuinen mag vanaf aankomende zaterdag niet meer worden gerookt in de rijvoerattracties. En dat geldt zowel voor de openlucht als in overdekte wachtrijen. Het gaat uh, onder meer om de Apenhul, Walibi, Burgers, Zoo, Madurodam en de Efteling. Dat heeft de Club van Elf, de vereniging van grote dagattracties, vandaag laten weten. Ook steeds meer buitenspeelplekken willen geen rokers meer zien tussen de kinderen... Tientallen speeltuinen werken aan een geheel of gedeeltelijk rookverbod of zijn al rookvrij. Gisteren bleek ook uh, uh, al dat Noord-Hollanders een rookverbod in pretparken een goed idee vinden. Op de stelling van NH Pijlt reageerde 73% positief op dat voorstel. We krijgen binnenkort een, een reservaat voor rokers. Uh. Op een markerwaart of zo, rondom een plaat. Ja. Een ding met een muur erom. En de, de grote afzuiginstallaties, daar mogen dan de rokers heen. Wow. Ja. Nou, gezellig. Ja. <laughs> een houten dekplaat van uh, Gemaal de Dammers aan de linie in Velzenbroek is uh, gisteravond spontaan in het Gemaal gestort. Bewoners van de woonmotor langs het kanaal zijn beducht voor hun kinderen... Die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 afgelopen zondag in de problemen. De KNRM uh, uh, reddingsstation IJmuiden kwam in uh, actie... Op, uh, om de opvarenden uit de brand te helpen. Het jacht kwam op drie kwart mijl van de Zuidpier... zonder brandstof te zitten. En vanwege de ongunstige wind besloot de schipper de KNRM te waarschuwen. Reddingsboot Koos van Messel was snel te plaatsen.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 Ja, de zon schijnt vandaag aanvankelijk nog volop. Maar uh, later in de middag verschijnt er geleidelijk bewolking. En tegen de avond is er kans op een regen- of onweersbui. De zuidwestenwind neemt uh, dan toen over overland en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt in de loop van de dag naar een hele aangename 18 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking uh, weer toe en tegen de ochtend is er kans op wat licht gespetterd. De zuidwestenwind is matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen uh, overheerst uh, de bewolking met af en toe een zonnetje erdoor. Het lijkt wel droog te blijven en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. De temperatuur is met maximaal een graad of 14 even iets lager tot zover. Bedacht, hè? Angela aan het roeren dan uh, <laughs> ten, uh, is het stof uit je oren. Dat, uh, dat ja, Maar uh, ja, Beth Hart. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vroeg net uh, buiten de microfoon al van wat is dit nou weer, Rery? Ja. Dat zei ik al. My woman. Ja, nou, ja, ja is, uh, echt. Trachtig. Ik vind het zo'n geweldige artiest. Ja. Echt. Is een van de, wij, wij, nou, je, je kunt het zeggen. Het is een van de weinige blanke vrouwen die de blues kan ringen. Uh, denk ik. Volgens mij is hij de blues. Ja, denk ik. <laughs> Beth Hart dus, met een prachtige, hoe heet het nummer trouwens? Sinners Prayer. Sinners Prayer, de gebeden van een zondaar. Nou ja. nou ja! Nou, we kennen hem eigenlijk al van uh, Brainbox. Ja. Die hebben hem ook ooit eens een keertje opgenomen. Oh, maar weet ik niet. Ja, ja, ja. Goh, wat weet je er veel van zo. Dat <güls> zie ik niet eens. Nou, oké, okay. bed hard. En uh, dat was het liedje van de sidekick. En we gaan door met uh, iets heel anders. Zometeen de bioscoopagenda over een paar minuutjes. Maar eerst hebben we nog een ander liedje voor u. Oh, die doet het niet. Ik heb weer wat. Hij komt toch nog. Oh, dat is jouw computer. Oh, nou, laat ik me niet hoor, oh, dat was een advertentie. Oh. <tie> nou, het gaat hartstikke goed. Uh, ik weet niet of jij nog wat in plaats van mijn, uh, mijn uh, ding schijnt er helemaal mee ja, uit. Ja, ik had wel een volgende. Maar nou, dan zet u maar even in. Ja, ja dan oh, moet je heel even geduld. Tien seconden. Oh. Nou ja, we praten het wel even vol en we ja. moeten hem opnieuw opstarten. Ja. Hij, het is weer helemaal. Nou, ik heb hier nog genoeg in staan, ook niet metal. Dus Doomsday is het vandaag. <laughs> Zo, Doomsday Tuesday. Ja. Doomsday Tuesday. Oh nee, nog een keer. Ja. Nou, um... dit duurt even. Ja, dit even. Ja, We lullen het al even vol. Ja, praten we? Nee, je zou betalen. Nee, nee, laat maar. <laughs> het is helemaal geweldig. Goed, ik ga er. Eh, eh, nee, hij eh, is er. Komt-ie? Nou, oké. Okay. Gewoon een nummer in. Ja, hij loopt. Eindelijk muziek. Ik call you brazen. Call you whole right to your face. En wat stuur je silently and publicly disgraced? I didn't notice when you strengthened like a vice, that you were trembling. Je bent... Ja, het ja, is toch wel een gedoe allemaal, hè? Ja, het is toch wel makkelijk dat hier nog een computer staat. Ja. Deze moet ik hebben. Ah. Ja, oh, eh... Uh. Moment. Ja. De bioscoopagenda. Ja, dat was -ie. Ja. Uh, de film Jackie vertelt het verhaal van de moord op John F. Kennedy... en de daarop volgende dagen van Nationale rouw uh, gezien door de ogen van de iconische First Lady. Uh, deze uh, Amerikaanse film met in de hoofdrol Natalie Portman... Uh, is vanavond te zien om acht uur... Morgenavond om 8 uur... Uh, nee, donderdagavond. Sorry. <laughs> dus vanavond om 8 uur... donderdagavond om 8 uur... vrijdag en zaterdag om 7 uur... en uh, de daaropvolgende volgende dagen weer om 8 uur. Dan uh, de film uh, Storm Letters van Vuur. Wat als, er opeens, uh, als je er opeens alleen voor staat... en iedereen je vijand kan zijn... De twaalfjarige storm raakt in een spannend avontuur verzeild... als zijn vader Klaas een nieuwe klus aanneemt. En uh, deze uh, jeugdfilm uh, is te zien. Even kijken, morgenmiddag om half vier. Uh, zaterdag en zondag eveneens om half vier. En volgende week woensdag ook nog een keer om half vier. En deze film is geschikt voor kijkers vanaf negen jaar. Dan uh, de Lego Batman film. Nou ja, daar hoef ik niet zoveel over uit te leggen. Uh, Batman, uh, maar dan gespeeld door de bekende Lego poppetjes. En deze film is uh, morgenmiddag te zien om half twee. Zaterdag en zondag ook om half twee. En volgende week, woensdag, eveneens om half twee. En uh, dan even kijken. Ja, filmclub uh, Simon van Kolm. Presenteert de film Manchester by the Sea en vertelt het verhaal van de familie Chandler, een arbeidersgezin uit Massachusetts. En uh, deze film is uh, te zien morgenavond en uh, begint zoals gebruikelijk om half acht. Tot zover de films. Zorgden voor verdriet Opgewonden dansen ze op de Haagse Piet En Fleur die viel Voor een de buschauffeur En bij hem thuis in altijd een touwtje uit de deur Touwtje uit de deur Touwtje uit de deur Zeggen, bleven touwtjes uit de deur. Hij was de ware liefde, was haar gewoon. Maar als hij dronk, werd hij een bloedlinkend tiran. Op mijn trouwdag waren de handjes in mijn neus. Iedereen zing er een touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Maar zij zijn er mee. Touwtjes uit de deur. Als de heintjes lagen te praten op het strand. Langs met alle kinderen aan de hand Ik hoor Kijk, dat is onze belle pleur. En bij haar thuis ging altijd een de deur deur To. Talk to you at the door Talk to you at the door Why is that the flavor Talk to you at the door. Het unieke samenwerkingsverband tussen Baudewijn de Groot, George Koijmans en Henny Vrienden. Onder de naam De Vreemde Kostgangers. Lekker hoor, taartje uit de deur. Liedje van George maar dat is ook te horen, hè? Ja. Dat is wel te horen. Plothaak. Taartje. Taartje uit de deur, ja. Bijzonder ja. interessant uh, is binnenkort, uh, hij is ook uh, afgelopen, uh, paar weken geleden, 17 maart... Op vinyl uitgekomen en uh, nou die heb ik thuis. En dat is echt zo geweldig jongens, zegt. Ja, het is heerlijk om naar te luisteren. En uh, de, het album kwam ook, uh, las ik gisteren. Het album kwam gisteren ook binnen op nummer 1 in de, de vinyl. Top 33, dus geweldig. Dit is Lordy. Green Light. I know about what you did and I to scream the truth.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 Who shouts in my mind?